Met het NOS-journaal. De man van 83 uit Alfa aan de Rijn. die al een paar dagen werd vermist, is dood teruggevonden in Frankrijk. Gisteren werd in de buurt van die plek ook het lichaam van zijn 80-jarige vrouw gevonden. Beiden lagen in de buurt van hun auto. op zo'n twee uur afstand van hun Franse vakantiehuis. Wat er is gebeurd is nog niet duidelijk. maar een misdrijf lijkt zo goed als zeker uitgesloten. Een woordvoerder van de familie spreekt van een noodlottige samenloop van omstandigheden. Spanje wil de defensieuitgaven niet verhogen naar 5%. In een brief aan NAVO-chef Rutte noemt de Spaanse premier Sanchez... het percentage onredelijk en ook contraproductief. Volgens Sanchez past de hoge norm niet in de Spaanse visie op de wereld. Hij wil dat die 5%-norm optioneel wordt... of dat Spanje buiten beschouwing wordt gelaten. Vorig jaar gaf Spanje maar 1,3% van het bruto binnenlands product uit aan defensie. Het is het laagste percentage van alle navo voor lidstaten. Het Israëlische leger heeft inmiddels twee derde van de raketlanceerinstallaties van Iran vernietigd. Dat zegt een Israëlische legerfunctionaris tegen persbureau Reuters. Iran zou naar schatting nog ruim 100 installaties over hebben om ballistische raketten mee af te vuren. De bewering valt niet te controleren, maar het is duidelijk dat Iran een groot deel van die installaties heeft verloren. Moeders die tussen de jaren 50 en de jaren 80 werden gedwongen om hun baby af te staan... moeten erkenning krijgen en ook worden ondersteund. Dat zegt een onafhankelijke commissie die daar onderzoek naar heeft gedaan. Geschat wordt dat het om zeker 13.000 vrouwen gaat die destijds ongehuwd zwanger raakten. De commissie pleit onder meer voor deskundige hulp voor zowel de moeders als hun kinderen... bijvoorbeeld bij het zoeken naar hun familie. Het weer dan vanavond is zonnig, maar het begint al wel af te koelen. Vooral in het noordoosten wordt het vannacht met een graad of zes behoorlijk fris. Morgen flink wat zon, het wordt dan 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Eén file is er nog over vanavond spitsen. die staat op taart 10 vanuit Watergaasmeer naar Knoop in het Koenplein. Kapotte vrachtauto bij Amsterdam, Tuindorp, Oostzaan. Twee kilometer met een kleine 10 minuten vertraging.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 Autobedrijf Zandvoort. Ook Roberto op zaterdag. ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu Alternative FM.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 the <laughs> heat.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 and they just pull.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 Wat deed Jaam Koper vandaag in Theater de Liefde? Dat had alles te maken met Sneak Peek Festival. En hij was een van de, degenen die daar optrad. trad. Eh, alles heeft nog reden, want er zit natuurlijk nog een andere kantje aan dit eh, verhaal. Dat ga ik hier niet benoemen, maar eh, de morele support voor Dean Presley... Eh, die heeft hij vandaag. En al was het dat hij...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 up, close it up, I cover up, close it up. Laat binnenkort haar debuutalbum uitbrengen en dat is Cezanne. Hallo. Hallo. Hallo. Uh, de naam Cezanne, hoe heb jij die bedacht? Laten we daar ja. eens eerst mee beginnen. Ja, uh, uh, mijn uh, lieve ouders hebben dat bedacht. Ik, dat is mijn tweede naam namelijk. Oh, dat is je tweede naam. Dat is mijn tweede naam, ja. Die... En ik vond het zo ontzettend mooi passen als artiestennaam omdat het een... Uh,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 That it makes up crazy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 up see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 Is my lifeline. Ik moet er nog wel even zeggen dat ik daarvoor ook nog Gerhard... heb laten horen met Beauty Lies en All. Uh, lemon dus nu met Music Is My Lifeline.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 Ja, en dan zou er iets moeten komen, maar er staat ook iets... Uh, restart to repair drive errors. Ja, en dan uh, is, is er dus helemaal niks. En dan uh, moet ik het dus zelf even in uh, gaan vullen. Nou,